Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Nou, dat lijkt me sterk, want ik zit er nog steeds en ik uh, blijf ook nog wel zitten tot vijf uur. Uh, bovendien zijn er uh, twee techneuten bovenaan het werken om een beetje een telefoonsysteem uh, werkend uh, te krijgen. En dan denk ik, oh ja, daar was ik uh, wat mee. Daar had ik wat mee. Uh, er was ook een band uh, genaamd Forger, die had daar ooit nog eens een hele bescheiden hit mee. La van de telefoon. de telefoon. Nou, in dit geval zal het uh, iets anders zijn uh, wat uh, via de telefoon uh, gaat uh, klinken. Namelijk uh, de wedstrijd tussen uh, Zandvoort en Z.O.B. En uh, Joop Van uh, die kijkt naar de wedstrijd. Uh, Joop, uh, het, uh, het gaat uh, allemaal wat, uh, wat minder, heb ik uh, begrepen, met uh, DSP Zandvoort op dit moment, hè? Ja, ja, we, we zijn pas uh, vijf en half bezig en uh, het staat al 0-1. Ja. Maar, ja, op z'n honderd een lulgroepen. Voorzit van de nummer 6 en dat is Dennis Jansen, die raakte een voetje van Rico van der Burg. En die draaide om de keeper heen. Die was gewoon verslagen, die zag gewoon in de verkeerde hoek. Ja, dat zijn van die rottige doelpunten, daar moet je ook rekening mee houden, maar ze tellen wel. Santos staat dus met 1 lachte tegen ZOB. ZOB staat voor Zuidoost-Beemster. En daar zitten ze dus ook in Zuidoost-Beemster. Uh, in het verleden altijd een, een, uh, ja, uh, een beetje een opponent, waar soms wat problemen mee had. Ik heb nog onze een wedstrijd gezien dat er werd, uh, gewoon vechten op het veld. Waarbij de persoon, uh, de, de toeschouwers van de tribune over de hekken sprongen en mee gingen doen. Ja, dat zijn geen goede dingen, maar het gebeurde wel. En dat, uh, dat die emotie die zit in deze wedstrijd, dus verpakker volgens mij. En dat zal vandaag wel weer moeten blijken. Want uh, ZOB is heel goed bezig. Is... Voornamelijk in de aanval. En Zandvoort moest ze dus beperken tot het verdedigen. Heeft net één keer een klein kansje gehad via een, een corner van, uh, van Zandvoort. Maar die werd uh, vrij simpel weggewerkt. En uh, nu is Zandvoort in de, in de bal bezit. Ryan uh, Lammers. Uh, raakt die bal kwijt op de rechterkant. En nu uh, kan uh, ZTB het overnemen. Zo, nu over de linkerkant van Zandvoort. En dat is de nummer 13. En dat is dan uh, Kevin Grant... Die legt die bal voor en er zijn drie mannen helemaal vrij en dan kan soms uiteindelijk wegwerken via uh, Milan Berg Bellenkamp. En uh, Dani keer is die bal weer weg. En kan uh, Lammers opnieuw de bal gaan opzetten. Lammers nog steeds. Raakt hem, hem kwijt. Ja, is hem weer kwijt. Het is een beetje een domme paas, niet goed gekeken. En het, die passing in soms vind ik toch op de laatste paar wedstrijden niet erg goed. Oké. Okay. Maar we zijn in ieder geval nog in, in balbezit nu. Uh, Rico van de burg over de recht, linkerkant. En nu kan ik niet meer zien, want het zijn allemaal mensen voor me. Nou ja, Goed, in ieder geval ja, we spelen uh, in de zevende minuut. Nee, achtste minuut moet ik zeggen. En de stand is 0-1. En uh, laten we hopen dat het uh, straks uh, anders zal worden. Ik... Yes. Never like yourself Toch even lekker zo. Toch even lekker zo. Toch even lekker zo. Toch even lekker zo. <laughs> ik, moet dat, ja, ik weet niet wat het is. Uh, iedereen doet mee met deze uh, hype. Ja, ik ook. Want uh, ik vind het toch wel grappig wat hij uh, gedaan heeft. Dat bedenk je dan op een gegeven moment ergens als je een beetje in een kroeg zit. Uh, er is helemaal nog niks op het gebied van Nederlandstalige dans. En uh, ja, toen uh, was het uh, idee geboren. Danny de Munk, met uh, toch even lekker zo. Ja. ja. Uh, ik denk ook typisch een plaatje die je ook wel in uh, Zandvoort op zaterdag zou kunnen verwachten. Dus de komende weken, stel dat ik hier uh, volgende week weer zit, zit hij er gewoon weer in. En uh, zit Rob uh, samen met AJ volgende week, dan uh, is het bijna... Ja, eigenlijk uh, gewoon uh, heel erg uh, niet uitgesloten. Wat zeg ik? Uh, dan is het gewoon bijna wel zeker dat hij ook gewoon op het lijstje staat... om gedraaid te worden hier bij deze Zandvoort op zaterdag. Uh, daarvoor hoorde je Madonna met... Uh, giving it to you. Zeg ik het uh, goed? Ja, vast wel. Uh, give it to me, moet ik eigenlijk zeggen. Het uh, nummer is geproduceerd destijds ook door Pharrell Williams. Ja, en uh, dat is uh, een uh, grootheid tegenwoordig. Goed, um, ik ga eerst uh, eventjes weer terug uh, naar een beetje de actuele zaken in dit dorp. Want over een paar weken is het zover. Want dan, daarvoor heb ik ook uh, dat, uh, dat nummer ook, uh, gedraaid van Danny de Bunk. Toch even lekker zo. Hè? Want uh, inschrijving rond je dorp, uh, dat uh, is weer mogelijk. Want zondag 4 november staat hij weer op de agenda. En dan kunnen vriendenteams, maar ook individuele deelnemers zich uh, ja, melden in een van de 10 gezelligste cafés van Zandvoort. En dan kunnen ze ook dus meedoen. 4 november worden er dus allerlei dingetjes gehouden. rondje dorp is inmiddels de beroemde kroegentocht langs 10 gezellige cafés van Zandvoort. Zo wordt het omschreven. En iedereen kan zich voor 28 oktober inschrijven bij een van de deelnemende cafés. Inschrijfkosten bedragen 10 euro, waarvoor iedere deelnemer onder andere het inmiddels beroemde T-shirt krijgt. En op 4 november wordt het startschot gelost om 1 uur s middags. En dan bij het café waar jij dus hebt ingeschreven. Daar krijgt elke deelnemer het t-shirt, de routebeschrijving en een stempelkaart mee. En die stempelkaart, dat is dan uh, bedoeld uh, dat je dus alle 10 uh, hebt uh, gehad. Uh, en dat... Uh, is dan ook, er is nog iets wat daarbij hoort. Want je moet dus leuke opdrachten of spelletjes doen in een van die tien kroegen. En dus bij elke kroeg is dat anders. En rondje Dorp staat al sinds 2005 uh, al op de agenda en is een begrip voor gezelligheid. En inschrijven kan bij een van de volgende cafés. de Janks Saloon Friends, Laurel en Hardy, zin Nuf. Chin Chin, On The Rocks, Rabbel, Buitenspel en Bluis. Dat zijn de deelnemende kroegen. En dan kun je dus uh, gewoon uh, terecht als het uh, gaat om, uh, om het uh, spelen van, uh, van dit soort uh, spelletjes... in de tien gezellige kroegen. Ja, de, de gekkigheid heb ik eventjes uh, weer uh, achtergelaten, uh, want, uh, want ja... Ik heb ook natuurlijk nog een beetje een naam uh, hoog uh, te houden wat, uh, wat er gaat van uh, nummers uh, die ik uh, graag uh, wil uh, draaien. En uh, dit is er één van. The Pretenders and the Message of Love. To love each other Take care of each other When love walks in the room Everybody stand up Oh, it's good, good, good Like. Look at the people in the streets, in the bars We are all of us in the gutter Some of us are looking at the stars Look round the room. Life is unkind the heavens above Talk to me Now the reason we're here, every man, every woman, is to help each other stand by each other. When love walks in the room, everybody stand up. De message of love, of, uh, terwijl uh, van de pretenders was dat afkomstig. En uh, we gaan dus even kijken. In het zonnetje zit Joop van Nes te kijken naar de wedstrijd Zandvoort tegen Zop. Ja, waar toch eigenlijk zich een wedstrijd heeft ontsponnen die eigenlijk verwacht had. Uh, gelijke ploegen. En uh, ja, dat ene doelpunt, dat, is, ja, dat was gewoon pech voor Zandvoort. Maar ze zijn gewoon ook, nou, echt gelijkwaardig, maar het geldt heel weinig. Zop is iets meer op, het, op de helft van Zandvoort. Maar dat is gewoon een heel leuk wedstrijd om naar te kijken. Uh, Zandvoort heeft uh, kleine kansen schat. Nijzerberg bijvoorbeeld, dat is een mooi schot. Maar die hoek was te scherp om hem nog uh, in het doel te kunnen krijgen. Hij stond bijna op de achterlijn. Dan nou, heeft hij dat eens een keertje eerder geflikt hoor, zo'n bal. Vorige, twee weken geleden in ieder geval deed hij dat ook. Dus als je niet waagt niet niet in die winst, zeg je dan. Hè? Maar goed, Zandvoort is nu in de aanval. Uh, en wat gaat daar gebeuren? Een inworp van Zandvoort op de helft van Zop. Teruggespelde Duid Kirchhoff. Kiershoff. Kiershoff. Naar, uh, even kijken, Milan-Berk-Beelekamp, naar Kasten Vries. De Vries, naar, uh, uh, even kijken, uh, Dylan Kreuger. Kreuger gaat de te passeren, dat lukt het niet. Uh, uh, Rikke van den Berg, Burg moet ik zeggen, die raakt nu de bal kwijt. En dat is eigenlijk een beetje een fout van, uh, van uh, Kreuger. Want die, die had gewoon die bal met de in plaats van proberen die man te passeren. De bal is nu terug bij de keeper van de slop en die brengt die weer in het veld richting, uh, ja, heel snel een spits, een linker spits. En uh, daar moet uh, uh, uh, Danny Kerrhoff behoorlijk aan zijn stutten trekken. Want, en dan een lange spits. Oh, oh, oh een hele lange spits van, uh, van uh, uh, zop, Kevin Grant. Uh, Grant. Met een E. Of de Grant moet uitspreken, weet ik niet. Ja, een hele lange man die komt op de lat. Uh, dat is uh, een, dat, dat Engelsje wat er op de lat zit bij uh, Daan Kerkman, de keeper verzond voor. Die mag de bal nu weer in het veld gaan brengen. En dat doet hij nu. En die gaat daarmee aan de haal. Kast de Vries. De Vries probeert daar iemand... Uh, uh, Even kijken. Berk uh, Rost die bal weg. Want dat moest eigenlijk. Want dat was een verkeerde koppel. Van, uh, van uh, Koen Magielsen. En dat was buitenspel. Zandvoort mag die bal uh, gaan nemen. Op de eigen helft. Uh, ongeveer op de helft van de eigen helft. En uh, Dylan Kreuger gaat dat doen. Kreuger naar uh, Van den Burg. Van de Burg. De Vries. wordt teruggetikt naar uh, de Kreuger. Kreuger. Daar kan hij niks mee. Er is weinig beweging voorin. Daar is hij dan eindelijk. En de Vries nu. De Vries. Geeft aan dieptepaas. Mooi dieptepaas. En daar gaat uh, uh, Salim Vertoet moet ik zeggen. Zoals hij dan heet. Die krijgt die bal voor. Maar wordt weggewerkt door de verdediging van Zop. Dus op een hele snelle man. Daar die had ik net al opgemerkt. Die linksbuiten. En veert die, die bal. dat, dat moet Sandvoort nu echt iets uh, gaan, gaan doen met de verdediging. Ja, dat is goed gedaan door uh, Daniel Keershoff. Hij heeft de bal gepand En speelt hem nu naar uh, Vartoot. Vartoot gaat terug. En speelt hem nu naar de Keershoff terug. De Kerstvries. De Vries harde werken op het middenveld. Naar, uh, kan ik niet zien hier vandaan, heel in het weg. In ieder geval is er nu weer Kirchhoff die daar uh, naar zijn berg aan speelt. Berg kan die bal aannemen. Speelt die bal helaas niet goed weg. En uh, de keeper van Zop gaat die weer in het spel brengen. Voorlopig is de stand nog steeds 0-1. En we spelen in de 26e minuut. Ja. me hey. En uh, dat was uh, van uh, een uh, vermaard album. Iets met gordijn. Dat weet ik uh, in ieder geval wel. Maar daar stond onder andere Goodnight Saigon. En dit nummer, Pressure. Dat, uh, dat nummer dat, uh, kwam nog voor dat uh, formale nummer van de uh, van uit. Uh, is alweer aan het uh, begin van de jaren 80 uh, geweest. Uh, dat dat nummer uitgebracht uh, uh, is. En ja, wie de clip bekijkt, die ziet van alles en nog wat voorbij komen. De evenementagenda, want het is half vier... en dat betekent dus dat je even moet bijpraten... van wat er dit weekend allemaal te beleven is. Ik had net al verteld dat er een concert is... van de stichting Classic Concerts. Air One, dat is morgen in de protestantse kerk. Maar er is nog veel, veel, veel meer, want... Um, gisteravond is dat eigenlijk al een beetje begonnen... bij, uh, bij de Zandvoortse kroeg Laudel en Hardy. Want uh, daar heeft uh, Interstate 44 opgetreden. Een beetje uh, blues en rock. En voor die mensen die geweest zijn... die hebben dus hun hart op kunnen halen. Maar... Jo van Nes, die zit dus nu van, uh, vandaag uh, nog uh, bij uh, de wedstrijd. Of vanmiddag, we hebben de wedstrijd Zandvoort tegen Sop. Maar dan moet hij met zijn scootmobiel heel snel ook weer naar Laurel en Hardy rijden. Want uh, het is een beetje het bokbierfeestweekend. En... Uh, hij zal, Joop van Nes, samen met de Leo Blokhuis van Zandvoort Frank Vink... Uh, het een en ander gaan vertellen over de gouden oude muziek uit de jaren 60. Van de vorige eeuw. Ik heb nog niet iets helemaal klaarstaan van de jaren... Nou, weet je wat? Ik doe het gewoon wel. Gewoon iets van de jaren 60. Ik heb iets uh, klaarstaan. Dus dat komt helemaal goed. En uh, dan kun je dus uh, daar uh, terecht. Met natuurlijk zo'n lekkere... Goudgele rakker, maar dan van bokbier. Dus eh, ik geloof niet dat het uh, geel is. Ik geloof dat het uh, nog zelfs anders is. Ik geloof dat het zelfs bruin is. Maar goed, uh, dat uh, terzijde. 8 uur vanavond begint dat. En zondag, dan gaat dat nog even door. Want dan is er een lady mix. Of de DJ lady mix. Die gaat uh, vanaf 5 uur... een beetje de, de meuten verwinnen... met de lekkere gezellige muziek. En dat alles onder het genot... van het nieuwe bokbier van 2018. Dus... Mensen die graag van een bok biertje houden, die moeten dus gewoon daar uh, naartoe. Uh, het is niet het enige, Ik kijk nog eventjes uh, verder. Want volgende week zaterdag vanaf 4 uur... dan is het weer uh, tijd voor het Open NK garnalenpellen En dat vindt plaats uh, in Talassa. Dus dat uh, is uh, de, de 27e oktober, volgende week zaterdag... Uh, dat, uh, dat sowieso. Dan is er, zeg ik ook nog eventjes, de Bioscova agenda Want uh, ook daar uh, zijn eigenlijk evenementen, maar het is een beetje ook een agenda. Punt. Smallfoot uh, draait Heden uh, in Circus En uh, Dat is vrijdag tot en met woensdag vanaf half twee. Dan draait ook Super Yuffie. Ook vrijdag tot en met woensdagmiddag om half vier. De film van Dylan Hagens. Die draait op zaterdag, zondag en woensdag vanaf elf uur. S ochtends. Ook eh, draait de film Johnny English Strikes Again. Met denk ik in de hoofdrol Rowan Atkinson. Dat lijkt me wel sterk, eh, als dat een andere acteur is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het eh, Rowan Atkinson zelf is. Donderdag, vrijdag en zaterdag om 8 uur s'avonds eh, te zien. En dan is er ook nog eh, in het kader van de filmclub Simon van Kollen. Zondag, maandag en dinsdag om 8 uur eh, de film Boek Club. Um, verder uh, ook nog... Nee, dat, uh, ik zeg de, de filmboekclub is een op zichzelf staande film. In de filmclub Simon van Gollum Dat staat eronder, want ik word bijna uh, op het verkeerde been gezet. Dat is uh, de film Death of Stalin. En Stalin sterft. Van Zalen, van Zalen raken in paniek met Steve Bichemi in de hoofdrol. Die is woensdagavond om half uh, acht te zien. Het leek me al sterk dat uh, de Simon van Kolom Filmclub al drie avonden uh, draait. Nee, dat is er maar eentje. De Death of Stalin dus um, die gaat uh, een woensdag in dat kader van de Filmclub draaien. Dus dat uh, is uh, dan uh, wat je kunt verwachten. In Zandvoort uh, deze komende dagen hier bij ons. Um, ik zei al, die jaren zestig, die zullen vanavond een. Uh, een belangrijke rol van betekenis spelen. Nou is het niet zo lang geleden dat ene uh, Roelofs van de band Q65 is overleden. Nou, ik heb toevallig uh, een van hun uh, meest illustre liedjes uh, klaarstaan: The Life I Live van de Q65. Elkaar. En uh, ja, ik uh, zat hem net een beetje te hannissen bij uh, Q65 met uh, de Live van Live. Als ik mee had gedaan aan uh, die popquiz, had ik hem dus gewoon niet uh, goed uh, beantwoord. Want uh, ja, uh, Roelofs. De man heet Joop Roelofs. En dat was de oprichter van Q65. En dat is de vingerwijzing naar A. Een naamgenoot uh, van hem. Want uh, die hangt aan de telefoon. En B. Is ook hij actief vanavond als het gaat om een popquiz uh, bij Laura en Hardy. Maar daar uh, gaan we het niet over. We gaan het hebben over Zandvoort tegen Zwop. Joop van S. Ja, ik moet eigenlijk even corrigeren. Het is geen popquiz, hè? Geen popquiz? Wat dan? Okay. Nee, we gaan gewoon lekker gaan, we aan muziek draaien. Oh, dat, ja, share, dat bedoel ik. Ja, dus. ja, ja, ja. Ja, ja, uh, inderdaad, Q65, dat werd door Joop opgericht. Er wordt ook nog een van die num nummers, wordt die vernoemd trouwens. Ja, ja, nou ja, goed. Nummer, want weer op Joops Wedding. Ja, oké, okay, nou, dat is heel mooi. Uh, ga eerst nog even het verslag uh, van uh, deze wedstrijd ja, en dan ja. kom ik zo ja, nog ik even bij je terug ja, over dat andere. Ik, ja, ik heb je net geprobeerd te bellen, want het staat ondertussen 02, Maar de, de telefoon werd niet opgenomen, dus ik heb maar neergelegd. En uh, ja, 0-2. Uh, helemaal niks aan uh, af, te, af te doen voor, uh, voor de Zoppel. Dat was gewoon een goed doelpunt. Uh, Sanford zit er niet goed bij. Zandvoort is steeds een pasje te laat. Sanford uh, is weer geen team. En dat is uh, de laatste partij. Thuis zeiden, is het gewoon een geval geweest. En dan denk je, we hebben een aardige voorbereiding gehad met wedstrijden gewonnen voor de Haarland en voor de, de KVB-weken. Maar het heeft dus blijkbaar helemaal niks te zeggen daarmee. Soms is niet helemaal compleet. Julien Mans bijvoorbeeld is niet aanwezig en Buitwater is gebaseerd. En die gaat nu eindelijk een keer zijn knie besturen, goed laten behandelen. En daar uh, heeft hij de tijd voor. Ja, het is voor Samfort een aandeeling natuurlijk. Maar goed, hij, uh, die jongen moet verder, die knie die, uh, moet uh, goed blijven. En dat, dat gaat op dit moment dus niet. Soms in balbezit, uh, helemaal achterin, want dat gebeurt regelmatig dat Zandvoort achterin voetbalt. En nu gaat weer die bal via een middenveld van, van Zop. Dan komt die bal voor, van die gevaarlijke spits. Nummer 13 kan die bal aannemen. En dan wordt die wordt neergelegd. Oh, Voor hetzelfde geld hadden zij het er voor een stadsverk kunnen sluiten. Want uh, ik heb Gent, Gent, weet ik hoe het niet verder. die werd uh, niet echt reglementeerd neergelegd. Maar goed, in Zolp is in ieder geval weer een bal er zitten. gaat die bal naar voren brengen. Kastenfries, kan hij nu aannemen? Niet in Kastenfries, en in Bergen, kan hij niet aannemen. En soms is de bal weer kwijt. En dat gebeurt zo, zo vaak, zo regelmatig, een slechte passing En soms weer de bal kwijt is. Ze kunnen de bal niet in de ploeg houden. En uh, dat heb, heb ik er wel eens anders gezien eigenlijk. Het schijnt, dat we vorige week de wedstrijd tegen OSV uit... dat Zandvoort uh, gewoon een ploeg had die daar stond. Een ploeg die samen wilde werken, een ploeg die voor elkaar wilde werken. En dat is nu niet het geval. Het is uh, ja, min of meer los zand, uh, in mijn ogen. En misschien zullen uh, echte voetballerkenners een andere mening hebben... maar dat, uh, uh, ja, ik zie dit zo. Soms is het nog steeds uh, in balbezit, bal bezit. Dan gaat hij de bal gooien in ieder geval. Keershoof gaat dat doen. Uh, op, diekt op eigen helft, echt waar, uh, rondom het 16 meter gebied. En dat is het einde van de eerste helft. Geen extra tijd erbij. Soms staat er 0 2 achter en zal toch echt wel uit een ander vaatje moeten toppen... om hier nog gunstig of met, met goed resultaat uh, te, uit te komen. We gaan wachten dat af, Jaap. In de ja. tweede helft zullen we dat zien. Ja, eh, nog één ding. Want eh, ik heb je toch aan de telefoon. Want dat eh, heeft natuurlijk eh, te maken met dat eh, verhaal wat we net eh, de, zeiden. Eh, wat, eh, wat ga je precies samen met eh, Frank eh, ondernemen vanavond eh, daar in die kroeg? Nou, lekker ja, lekker gauw oude muziek draaien. Allemaal 60 jaar, begin 70 jaar. Ja. Uh, ik heb zelf 400.000 MP3's. Die neem ik allemaal mee. <laughs> en dan kunnen we uitzoeken wat we willen. Ja, ja. ja. <laughs> Het is gewoon zo. Ja. Frank heeft er, ik weet ook hoeveel... We gaan trouwens ook... Eh, op de televisie die er hangen in, uh, in uh, Laura en Hardy, ja. gaan we muziekvideo's draaien zonder het geluid. En misschien dat het later op de avond na een uur of elf, half twaalf, dat het wel geluid is, maar ons uh, dat, uh, dat, dat nog niet. Dat weten we toch niet. Het ligt eraan, is het druk, dan zullen we dat niet doen. Dan blijven we gewoon uh, echt discjockey spelen. Ja. En uh, is, is dat uh, in het geval, dan zien we hele leuke muziekvideo's. Hoeveel wil je er hebben Ja, Ik heb er zoveel. Daag, ja, Frank ook. Ja maar goed, uh, ik, ik, nou, ik weet niet of jullie er ook nog iets uh, eromheen vertellen of wat dan ook. Want uh, jullie zijn ja, toch raad. zeker Frank uh, kennende, die, die, die, die ja, heeft ja, daar ja. nog wel wat anekdotes over te vertellen denk ik ja, hier en ja, daar. Zeker, zeker, zeker. Frank heeft het allemaal van heel dichtbij meegemaakt als, als uh, uh, you know, Rosie in Amerika. Ja. En die heeft bij de, bij de grote jongens uh, heeft meegedaan. En die heeft zoveel verhaal erover. het is gigantisch. Ja. Maar goed, vanavond de 8 uur beginnen we bij Laura en Hardy met uh, de, de, de, eigenlijk de hoofdmoot van het, uh, het Bokbierfestival. Ja, het is uh, spitsuur. Goed, Joop, dankjewel. We gaan je straks natuurlijk ja. in de tweede helft nog een keer spreken. Helemaal goed. Graag tot straks. Oké. Okay. Oké, okay. hoi. hoi. Dat was hem. Uh, uh, ons uh, ja, verslaggever ter plekke als het gaat om de wedstrijd. Ja, soms uh, hoor ik gewoon die telefoon niet. Dus uh, dat... Kijk, gaat hier nog een keer, maar uh, dat is uh, helaas pindagaas. Dat, uh, dat, uh, <laughs> dat zijn van die dingetjes uh, waarvan ik denk, hé, hey, hoe zit dat nou? Maar goed, um, we gaan weer terug naar het nu. Als we gaan over de hedendaagse muziek... maak ik toch weer even dat uh, kleine uitstapje... naar dat uh, programma wat wij op de donderdagavond uh, doen. Jo Marches uit Utrecht met uh, nog een uh, bekend nummer... In, uh, voor de Radio 2-fans uh, onder ons. Monsters ga je nu horen. al uh, bij ons uh, gedraaid op de donderdagavond tussen 8 en 10. Joe Marches uh, komt uit uh, Utrecht. En uh, achter Joe Marches geldt uh, Johanna Kranendonk. Uh, dit is alweer van een volgende EP. Die komt zeer binnenkort uit. 26 oktober uh, komt dat uh, uit. Uh, dat uh, de EP heet Day in, Day out. Als ik uh, wel geïnformeerd ben. Uh, en er is al eigenlijk alweer een nieuwe single... Uh, die we nu al uh, draaien bij Alteure TVV... maar dit is een beetje erg toegankelijk... dus uh, geschikt om uh, te draaien op deze Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk uh, sluiten we altijd, uh, tenminste in mijn uh, beleving... even een uh, uur af met een uh, dansklassieker. Uh, De man uit 1983 die toch wel uh, het een en op uh, ja, illustre heeft uh, gemaakt... Uh, ze wat er niet meer uit. Het is een illustre dansklassieker. Een floorveiler zou je bijna eigenlijk kunnen zeggen. Try it out van Gino Sassio. Tot aan het nieuws van 4 uur.